protestbeweging Occupy gaat vanmiddag in het centrum van Utrecht stempassen verbranden. De betogers doen dat omdat het volgens hen niets uitmaakt of iemand wel of niet gaat stemmen. Een stem heeft het huidige systeem geen enkele zin, zegt Occupy. Het is volgens de beweging maar de vraag of politici enige invloed hebben op bedrijven. Occupy strijdt tegen de uitwassen van het kapitalisme. Bij negen aanslagen in Irak zijn zeker 19 mensen omgekomen en een onbekend aantal gewond geraakt. De aanslagen waren op verschillende plekken in het land. De zwaarste was 50 kilometer ten noorden van Baghdad. Gewapende mannen en een zelfmoordterrorist vielen daar een militaire basis aan en zeker 11 militairen werden gedood. Bij een aanmeldcentrum van de politie in het noorden van Irak werden zeven mannen doodgeschoten die stonden te wachten. Het weer. Zondag met vanmiddag op veel plaatsen temperaturen boven de 25 graden. Aan zee iets minder warm. Morgen kans op buien, maar de zomerse temperaturen blijven. Vanaf dinsdag een grotere kans op buien. En het wordt een stuk koeler. Dit was het NWB. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de randstad is de N218. De Groene Kruisweg is stad tussen Europoort en Spijkenissen in beide richtingen dicht bij Geervliet. Er is daar een lekkage bij een tankstation langs de weg. Tot zover de verkeer.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 Danvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM Jazz. You take some skins. Jazz begint. And you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box. One that rocks.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 De Zondagse Wekker op de Zandvoortse Radio. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Goedemorgen, Zandvoort, Bentveld, Heemstede. en natuurlijk ook de randen van Haarlem. En welkom aan onze internetluisteraars. in Bergen-op-Zoom, Moutange, Dokkem. Hamburg en waar nog meer ter wereld. Vandaag wordt het een koperprogramma. Niet omdat de naam koper veel voorkomt in Zandvoort. Maar omdat in de jazz veel koper wordt gebruikt. En dan bedoel ik niet de saxofoon, want die behoort tot de rietinstrumenten. Nee, gewoon de trompet en de trombone. En die komen vandaag flink aan bod. We trappen rustig af, gezien de tijdstip en de maand waarin we verkeren. De September Song van Kurt Weill door trompetist Chet Baker en gitarist Kenny Burrell. Een nacht in Tunesië. gespeeld door een Amerikaanse jazz die in dit programma zeker niet vaak wordt gehoord. Al Heard, in 1922 in New Orleans geboren en aanvankelijk klassiek opgeleid. Maar via de Dixieland kwam hij in de swing terecht. Hij speelde in diverse bands, onder andere van Tommy Dorsey en Benny Goodman, voordat hij in 1950 zijn eigen band oprichtte. Om brood op de plank te krijgen vergreep hij zich vaak aan populaire muziek, maar zijn band zat ook vol swing. En dat hoorden we daarnet. En dan nog maar meteen een zingende trompetspeler uit de oude doos. Ned Gonella, geboren in 1908 in Engeland en eigenlijk alleen in Europa bekend. In de jaren 70 werd hij uitgenodigd door de band van de Nederlander Ted Easton om in Scheveningen te spelen. En daar ontstond onder andere deze When You're Smiling. When an irresistible force such as you Meets an old immovable object like me You can bet just as sure as you live Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give When an irrepressible smile such as yours warms an old Heart, such as mine, don't say no because I insist. Somewhere, somehow, someone's gonna get kissed. So on guard, who knows what the fates have in store. Stevige zang van de New Yorkse jazzzangeres Robin McKeller, Geboren in 1976 en zij zingt het Big Band repertoire van al jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Dit was Something Gotta Give, een compositie van Johnny Mercer. We pakken er eens wat ander koper bij, de trombone. Bespeeld door Curtis Fuller, op Jamaica geboren en via de jazz in oudere stad Detroit in New York terechtgekomen. In 1957 nam hij met onder andere pianist Hank Jones, als speler Sonny Keener en drummer Louis Hayes deze What is this thing called love up? Curtis Feather. Wie de naam Benny Carter hoort, zegt meteen altsaxofoon. saxofoon. Maar de in 1907 geboren Carter speelde ook trompet. En dat was het instrument waarmee hij de jazz binnenkwam. De Alt werd zijn favoriete toeter. Maar er zijn ook heel wat opnamen van hem op trompet. Zoals we net hoorden in een van zijn vele eigen werkjes, We Were in Love. De kleine werd bespeeld door Phil Woods. We gaan nog een keer naar dit duo luisteren. Alweer een muziek van Carter zelf. People Time. Hij op trompet en Phil Woods ditmaal op de Altsaks. Ha ha ha ha start to zei zeiden net al dat trompetist, saxofonist Benny Carter heel wat muziek voor de jazz heeft gecomponeerd. Zo ook het net gedraaide Only Trust Your Heart, gezongen door Diane Reeves. Terug naar het koper van de trompet. Het geluid van de in 2001 overleden Nederlander Kees Smal, die overigens ook een uitstekend ventieltrompenis was. meest bekend werd hij met het hard bob combo The Diamond Five. Met Kees Slinger piano, Harry Verbeke sax, Jacques Scholz bas en Johnny Engels drums. Uit die tijd dateert dan ook Lita's Dance. Kees Small. Kenbaar natuurlijk, deze Take the A-train, maar wonderlijk gespeeld in een Caraïbisch arrangement. Het werd dan ook uitgevoerd door de Cubaanse trompetist Arturo Sandoval. Als dertienjarige begon hij te spelen in een plaatselijk bandje en het maakte hem niet uit op welk instrument. Maar uiteindelijk koos hij voor de trompet. En die zit die als zijn grote idool. We gaan even terug naar de rust. Met de Amerikaanse jazzzanger Sarah Gazarek. Van haar album Return to You is hier. Give me back that old familiar feeling. De eerste uur van deze aan koper gewijde aflevering van CFM Jazz is bijna op. We gaan de nieuws en reclame met de New Yorkse trombonist Conrad Herbig... ...die onder andere bij Clark Terry, Joe Henderson en Joe Lofeno speelde... ...voordat hij zijn eigen combo's maakte. Intussen nam hij al ruim 20 albums op. Hier is hij met zijn combo anno 2002 met Lullaby of the Leaves. ...met andere koper, de trompet... Wordt bespeeld door Tim Haggins. Tot zo.